Herman Vriend met het NOS Journaal. In Den Haag is het tegen het slechte weer... ...is de ceremoniële vlucht van historische en moderne vliegtuigen boven Den Haag afgelast. Vanochtend werden de veteranen geëerd op het Binnenhof. De aanwezige veteranen kregen een herinneringsmedaille uitgereikt... ...voor de missies waaraan ze hebben meegedaan. In Kroatië en Slovenië wordt herdacht dat landen zich 20 jaar geleden losmaakten van Joegoslavië. In Slovenië verliep de afscheiding relatief rustig... In Kroatië braken gevechten uit die de opmaat waren tot de Joegoslavische burgeroorlog. De stad Vukovar werd door tanks en de luchtmacht van het Joegoslavische leger aan puin geschoten. Op verschillende plaatsen in Kroatië komen mensen bij elkaar om stil te staan bij de gebeurtenissen van 20 jaar geleden. In Zagreb spreken onder andere de premier en de resident. In Afghanistan zijn bij een zelfmoedaanslag zeker 60 mensen gedood. In de provincie Logar ten zuiden van Kabul liet een zelfmoordterrorist zijn auto met explosief ontploffen bij een ziekenhuis. En daarbij kwamen vooral patiënten om het leven. Volgens de autoriteiten zitten de Taliban achter de aanslag, maar de organisatie zegt dat ze er niets mee te maken heeft. Bij een andere aanslag in de provincie Gundus werden 10 mensen gedood toen een bomfiets bij een ijskraam ontplofte.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 Dit is Johnson Hawker van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1... ...uit Amsterdam naar Amersfoort... ...tussen de knooppunten Watergasmeer en Muidenberg 7 kilometer... ...verderop 5 kilometer tussen Laren en Afert-Bunschoten... ...en nog eens een keer 3 kilometer... ...voor knooppunt Hoevelaken... ...richting Amsterdam, daar staat bij Muiderslot... 2 kilometer na een ongeluk... ...daar zijn twee rijstoken dicht... ...A12 Utrecht naar Arnhem... ...tussen knooppunt Lunetten en Bunnik... ...daar staat een file van 3 kilometer... ...en op de A20 in de richting Gouda... ...tussen Schiedam en Rotterdam Centrum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 En een gevoelig begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Met deze single van Forner. En I Wanna Know What Love Is. Voor Zandvoort en de regio. En daarmee werd het uh, even na twee uur. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Albert-Jan. We zijn er weer drie uur lang. Goedemiddag uh, luisteraars. Goedemiddag Rob. Ja, we zijn er weer drie uur lang. Overvol programma uh, van alles wat. Uiteraard zijn daar de vaste onderdelen zoals uh, om, rond de klok van half vier de evenementenagenda en hij staat weer vol. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand want er komt wellicht iets voorbij waarvan u zegt daar wil ik graag heen. En dan kunt u gelijk de datum en het evenement, de plaats van het evenement noteren. Uiteraard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 En het heet de Grand Prix van Europa. En het laatste uur BMW Golf. En uh, dan hebben we het over golf. De European Tour in uh, Madrid. Of in uh, München moet ik zeggen. Daar doen de Nederlanders het. Eén uh, Nederlander doet het erg goed. Uiteraard kijken we vooruit naar morgen. Naar het circuitpark Sandfront. Want dat staat de hele dag in het tijken van Italië. En uh, we hebben natuurlijk ook nog een nieuws. Omtrent uh, onze enige eigen Piet Keur. Want die gaat iets doen bij AZ. Ik hoor het ook. Maar dat in het laatste uur. Dus luisteraars. Houd papier bij de hand. Want er komen van alles en nog wat langs. En natuurlijk ook veel muziek. En wij genieten van het uh, mooie uitzicht hier over het uh, gasthuis. Ja, briljant. Wat ziet het dan mooi uit, hè, zo vanuit de studio. Ja, Lemmers heeft dat goed gedaan. Dat ja, deze, heel, uh, goed. Heeft heel, heel goed. doorgetrokken. Heel goed. Dus, nou ja, in ieder geval uh, veel aandacht vanmiddag uh, aan de diverse evenementen hier in Zomvoort. En mooie muziek. Do you want to go to the plage? I'm going down, down, down there for...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 never left. historie een van de mooiste platen van dit moment. De serie van Crystal Fighters en La Plage, Gevolgd door uh, Andrew Gold. Dat was Never Let It Slip Away. Het is inmiddels uh, kwart over uh, twee geweest, alweer. Ja, en uh, ja, we gaan alvast uh, naar het volgende evenement. Ik heb uh...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 Voor de pechvogels onder de fietsers geen nood. Als u een band krijgt of andere fietspech, dan komt uiteraard de servicewagen van Verstegen u helpen. Daar zijn ze ook voor. En een evenement wat ik. dat is ruim van tevoren, maar ik denk. ik, ik meld het wel even, want dan kan u het vast in de agenda zetten. Want op 9 oktober. vindt er een Rode Neuzenrace uh, plaats op het Circuitpark Zandvoort. De bekende NOS sportpresentator Jack van Gelder geeft op zondag 9 oktober aanstaande op het circuit van Zandvoort het startschort voor Clinic Crowns Rode Neuzenrace. De allerleukste estafette loop voor een lach. Een gloednieuw hardloop evenement waarbij de inspanningen voor het goede doel wordt gecombineerd met talloze leuke activiteiten voor de hele familie. Het allerleukste is wellicht of misschien wel de dol-dwaze pitstop race speciaal voor alle kinderen vanaf 6 jaar met of zonder handicap.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 voor de kliniek Nou, schrijf het op in je agenda. 9 oktober nog een hele eind weg, maar wel een heel leuk evenement op het circuitpark Zandvoort. Morgen trouwens, Albert-Jan, dan zijn wij op televisie, de landelijke tv. RTL 4, heb je nog niet vernomen? Nou, staat al, staat al bij een redactielijst. Ambassadeur voor een dag. Die ja. hebben al opnames gemaakt. Hè? Hier in Zalvoort. En ook bij CFM Zalvoort, bij Goedemorgen Zalvoort. Morgenmiddag te zien op televisie. Ga dat absoluut kijken daar bij RTL 4. Die dus leven voor je toe. 6.9 Zie En dat was Rita Franklin. En daarmee werd het even voor half drie. We zijn een klein beetje te vroeg. Maar Lex van Oren is inmiddels aangeschoven in de studio. Goedemiddag Lex, welkom. Die tijd vullen we al op, Rob. Jawel toch? Ja. Gaan we eerst een minuutje over jouw leven praten. Is dat goed? maar. <lacht>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 En dat, uh, ik ben bang dat het vanmiddag zo blijft. Uh, Oké, okay. maar niet, niet, geen harde regenbuien? Nee, nee, nee, nee. Het is nee, ideaal nee. weer om lekker een warm hapje te gaan eten vanmiddag. Zoiets, ja. ja? ja. ja. schaduwkopjes erbij. Ja, ja, die heb je wel nodig. Ja. <laughs> die heb je wel nodig. Dus, <coughs> er blijft veel bewolking. En ja, het blijft een beetje motterig, een beetje, beetje, een beetje nattig, een beetje vervelend. Vind ik hoor. Ik weet niet hoe jij daarover denkt. Nee, klopt. Ja. En er staat uh, in het dorp een matige wind uit het zuiden. En uh, aan zee is die uh, vrij krachtig. Is die windkracht 5. Dus ik blijf in het dorp. Ja, we gaan niet We naar... <laughs> nee, blijven gezellig in het dorp. We gaan lekker naar het plein. Nee. Ja, toch? Maar één voordeel. De temperatuur die zit nu rond 16 graden. En vanavond blijft het 16 graden. Het, okay. koelt, het koelt niet af. Dus...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 24 graden. Mooi. Zo hé. Het is ook alles of niks, hè? Ja. En uh, er staat dan een, een matige tot zwakke Zuidwestenwind. Nou, dan maandag. heb ik op het programma staan. ...een zonnig strandweer. Open, dakweer, uh, okay, nou, open dak op... weer, Albertje. Oké, nou Open dak weer. Geldt ook voorop hoor. Ja, ook voorop. Ja, ja, ja, Hij ja, ja. heeft ook zo'n ding. Twee open dakken dan. Ja. <coughs> ook het dak eraf. Ook het dak eraf. <laughs> er staat dan een zwakke zuidelijke wind.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 komt een meneer in een witte jas naar hem zitten. Dat is toch geen dokter, hè? Geen dokter, nee. Ik zou wel lekker bij hem kunnen eten, denk ik. Het is wel een slager, dus hij, dat moet je ook wel, oppassen. Hij weet wel alles van orgaan wel. Ja. Nou, dinsdag. dag. Oké. Dinsdag. dag.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 30 graden in zandvoort. Ja. En landinwaartsgraad of 35 of zo? Ja. ja, nou daar heb ik even niet op gelet. Want ik doe er weer verwachting voor, voor zand. ja, okay, okay. zandvoort. Maar hier is wel In het binnenland wel warmer. Dus dat wordt een. Uh, ja, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, tropisch. Zoiets, ja. Met, met, met tropische, tropische temperatuur. met tropische buien. Nou, ik baak me een beetje zorgen. Wordt het dan echt zo'n vies warm? Ja. Zo echt benauwd vies warm? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Ik krijg er nu al warm van gehouden. En koos aan. Okay. Tropisch warm met tropische buien. Ja. En uh, ik heb dus, uh, nou ja, het houdt dus in dat uh, zondag tot met dinsdag is het warm tot zeer warm.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 En als je dan een duik in de zee wil nemen met die warme dagen... Dan is het wel heel koud, het is zo wel koud. fris hoor, 17. Ja, het blijft het... dus nog fris. Ja. Goed, het Dag. weerbericht is uh, na te lezen op internet, uh, Lex. Ja, www.meteopagina.nl en op tv, kanaal 45. Op twitter, het meteopagina. Wat hebben we nog meer? Oh ja, mobiel. Mobiel. <laughs> ja. En wat ja. hebben we er nog meer? Ja. Lex, onze mobiele eenheid. <laughs> en ook via ww.sifmzandforts.nl. ww.cifmzandforts.nl. Ook daar uh, staat het weerbericht voor jou op, Lex. Sinds uh, deze week. Oh, wat prachtig hier. Geweldig, hè. Ja. Mag ik je hartelijk danken voor de komst naar de studio. En uh, tot volgende week. En tot volgende nee, week. tot vanmiddag, want we hebben een hè? Dat doen we. Oké. Okay. Dankjewel, Lex van de Hoorn. Volgende week is het weer rond en uh, bij half drie bij CFM. En hier is Adele en Rolling in the Deep. There's a fire starting in my heart. Okay. <laughs>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 you lucked out. Five.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 Van helbot en ceviche is uh, uh, vis uh, gegaard in een zuur, in dit geval is dat citroensap.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 geen idee hoeveel mensen er komen. Dus ik had een aantal voorraden, wat bijvoorbeeld mij op elkaar staat, uh, van de kippenkroketjes. Die ja. waren, uh, daar had ik een leuke voorraad van gemaakt. Dus nou, daar kan ik denk het weekend al mee doen. We waren er weer een dag doorheen, dus <laughs> Dat het ging wat harder dan ik had verwacht. Dus uh, je moest vanmorgen als ik, als ik, vroeg alweer in de keuken om uh, kroketjes te gaan maken? Ja, ik, uh, gisteravond ging ik om, uh, om een uur naar huis, en toen ja. heb ik thuis nog het een en ander aan bestellingen gedaan. en toen ja, was, was ik al nog... klaar wakker. Ik was nog helemaal klaar wakker. Niet ik was vol met Adeline, want ik heb het zo schrikkelijk naar mijn zin gehad. Ik vind zo leuk om al die mensen te komen die zeggen, nou, we hebben heerlijk gegeten en het is zo geweldig bij je, je hebt het leuk gedaan. En, uh, dus ja, dat, dat is dat vooral. Dus we vanochtend weer uh, niet geslapen. En op vier uur waren we weer in de zaak om inderdaad de voorraad kroketjes weer aan te vullen. Dus, Hoeveel heb je er vanmorgen weer gemaakt? Uh, ik heb er vanmorgen weer een dikke 400 gemaakt. Dus <lacht> zo leuk. weer een, een, een ja, end te komen. Dus je weet het maar nooit. Straks zijn je morgenochtend, sta je weer. Uh, staan we uh, weer. weer. Liever dat dan ja. dat ik... Uh, maar goed, de reacties van het van van publiek is leuk. Ook ik mensen ik die je nog niet in de rechtstroom hebt gehad. Ja, ik, die... heb, ik heb veel mensen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 Ja, strak geregeld door We, de organisatie. En werkt het met de de scha werkt ja, het systeem? Ja, okay, dat is absoluut. En het is inderdaad, uh, mensen uh, komen vragen wat zijn scharrekoppen? Ja.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 Laatst droomde ik de hele nacht aan één stuk door van jou. Jij werd mijn bruid, mooi wit, omdat ik van sleepasperges hou. Plots werd mijn droom broed verstoord, ik bloedde aan mijn kuiten. Wij werden allebei vermoord door zo'n hovenier van buiten. Wij werden in een kist gelegd en spoedig daarna gewassen. Mijn rug was krom, de jouw recht. Jij was dus eerste klasse.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 Dat was hem het gedicht speciaal voor Zandvoort Culinair dit hele weekend op het gasthuisplein. Zo dadelijk om kwart voor vijf. Wederom een gedicht bij Zandvoort op zaterdag.